Het gaat om mensen die in gevaar zijn voor hun omgeving... omdat zij mogelijke anderen binnen 24 uur doden of verwonden. Vorig jaar waren er in totaal ruim 2300 van dit soort opnamen. Formule 1-coureur Jules Bianchi is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De coureur van 25 liep in oktober zwaar hersenletsel op... na een ongeluk tijdens de Grand Prix van Japan...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 De Israëlische premier Netanyahu heeft met de Palestijnse president Abbas over de telefoon gesproken over vrede. Dat staat in een verklaring van de Israëlische regering. Netanyahu heeft Abbas laten weten dat het Israëlische volk vrede wil en dat Israël zijn best wil doen om voor stabiliteit in de regio te zorgen. Abbas zou hebben gezegd dat hij volgend jaar tot een vredesakkoord wil komen.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 Er staan momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangemeld. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt. Alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt gemaakt. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Ja. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort, Zandzee. Zandvoort, een zomerhits. Zandzee, Zandzee. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, Tupac leeft. We zijn allemaal jij. En laat je al aan leeft. Florence en de Machine. Wild the ship to wreck. Ik was pas geleden bij een uh, jonge man. Uh, 25 dat de helft van mijn leeftijd. En die had de LP gekocht van uh, Florence en de Machine. Dat is wel weer apart. Ik dacht, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk niet meer, maar jawel... Onder de jeugd zijn het verniel weer helemaal hip te zijn. En vooral dit soort bentjes, dat wil je toch op verniel hebben. En dat wil je op zijn oude platen spelen laten horen. Ik vind dat grappig gewoon. Dit is Florence Machine. Build the ship to wreck. Dat gaat over vernieling van haar eigen lichaam. Dat ze daar niet zo goed mee omgaat en dat ze dat langzaam aan het leren is. Het is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Wat we altijd doen is altijd even het overzicht wat er allemaal gebeurde. door die haren heen op, op dit datum, deze dag eigenlijk. Op, da op, dit, op dit datum? Op dit datum. Op ja, af en toe niet. Het Nederlandse is nog steeds niet helemaal uh, afgerond, lijkt wel. Goed, wat kunnen we vertellen? Onder andere dat uh, een grote brand is in Rome. Dat was in 1964. Uh, oh, ik schrok al. Niet 1964, maar gewoon 1964. Was ja. een, een grote brand. Wat ja, ja. De stad wordt geteisterd door een, castra, een gigantische brand. <laughs> Catastrofaal. Uh, moeilijk woord. Ja, prachtig En een woord. groot gedeelte van uh, de, de stad wordt daarbij vernield. Uh, Rome ja, dus. Ja, echt gewoon de hele binnenstad. Ja? Wordt binnen een week uh, gewoon, uh, in de as gelegd. Oké. Okay. Hadden ze nog geen brandweerman uitgevonden of zoiets? Ze hadden wel een brandweer in die dat tijd. Dat is in Griekenland, zonder pak en zo. Nou ja, je. Hey, wat, wat, wat, wat veel terugkomt in films, ja? is dat de Nero uh, uh, tijdens uh, de brand... dat hij ergens was gaan staan en dat hij uh, een, een heel stuk... uit een bepaald iets ging uh, voordragen. En dat die, die, die man was hartstikke gek. <laughs> maar hij heeft dus wel na de brand heeft hij wel nieuwe bouwregels voor, voor de, we, de stad. Ne he? Nero was Nero hartstikke gek. Hij was een keizer. Hij ja. Zit ja, en die was helemaal gek. Die was eigenlijk hartstikke gek, maar die heb je nooit, eye, Claudius. Gehad? Ja, ja, ja, maar is dat het uh, weer, het weergeven van ja. het juiste beeld? He? Weer, dan, nou ja, het, het is wel zo dat hij. Uh, Claudius? Nee, maar ze hebben wel dingen genomen. Hij schijnt dus wel echt tijdens de brand, echt. Uh, was dat nou iets... te uh, hebben, de, ja, extra dramatisch om te maken. Hij een heel kostuum aan en, en zong. Uh, hij droeg een oud-Grieks lied voor over de vernietiging van de stad Ilium. Oké. Okay. Uh... Nou, het moet een heel spektakel zijn geweest... zo wij, zo, zo wij al een beeld hebben van die tijd. Ja. Zo is het ook gegaan, waarschijnlijk. Andere dingen die speelden zijn? Andere <laughs> ja. Kijk, ander ja. wat? wat, oh, wat? Nou, er wordt even gelachen. Er wordt even gelachen. 19... Ik vul het even op, een filletje. Ja? Ja? In Duitsland uh, verschijnt in 1925 Adolf Hitler's boek Mein Kampf. Mein Kampf, klopt. Hij heeft het geschreven in ja. uh, gevangenschap. In uh, 1924 zat hij in Lamsberg-Armleg... Uh, uh, uh, en uh, uiteindelijk is het uitgebracht. Uh, Rudolf Hess heeft er ook nog een gedeelte uh, aan toegevoegd. En uiteindelijk is hij ook voor het grootste gedeelte geïnspireerd door Henry Ford. Oh, de Amerikaan? De Amerikaan. Van de Ford-auto's? Van de Ford-auto's. Die, ja. die vond ook zeg maar, dat de wereld zou worden overgenomen door de Joden. Later heeft Henry Ford daar afstand van genomen in de uh, nazi-tijd in de jaren 40. Wat hij zegt, nou, nou, Zo heb ik het niet helemaal bedoeld. Maar hij zouden... dan heeft er namelijk een boek geschreven en daar stond het ook allemaal in. Okay, nou, maar ze hij... hadden Hitler niet vrij moeten laten. Dat was duidelijk een gevalletje van uh, onder het toezicht van de staat. Maar maar je... uh, uh, ja, dat weten we tegenwoordig. Maar, toen... ah, ja, maar als je het boek ook leest, het is ontzettend gedateerd en het is ook ontzettend eenzijdig beeld van Joden. Dat je echt denkt: van, moet ik dit serieus nemen? Nou, ja, ja, ja. Dus ja dus dat is toch niet serieus genomen. Uh, mocht worden. Nee, okay. nou, dat gewoon de rest van zijn leven in de psychiatrie. Ja, blijven, dat gewoon? had eigenlijk gemoeten. Maar goed, dat was dus in 1927 kwam het boek Mijn Kampf uit. Nog steeds verboden hier in Nederland om uh, te hebben, hè? geloof ik. Dat is nog steeds zo. Andere ja. dingen speelden op deze En het, het iBoek ook? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En is er ook een luisterboek van? Ja. wel. Leuk. En dan op, met zo'n Duits accent uh, ingesproken. <laughs> Erger. Ja. In 1994, bloedbomaanslag uh, op het uh, EMI-gebouw. Een autobom verwoest het Joods Cultureel Centrum. Mooie aansluiting hierbij. Buenos Eros bij 85. Uh, doden er ruim 200 gewonden vallen. En de meeste waren allemaal van de Joodse afkomst. En uh, Iran zou erachter zitten. Dat is nooit echt bewezen. Want de echte dader is uh, Ibrahim is Hussein Berro. En die schijnt in opdracht van de Iraanse regering het gedaan te hebben. Maar dat hebben ze nooit hard kunnen maken. Dus dat is wel echt, uh, echt bizar zoiets. Oké. Okay. Ja en in 1968 wordt het bedrijf Intel opgericht. Bekend van uh, de processoren van je computer. Maar ook, uh, ja, ze maken heel veel chips... en doen ook een stukje ruimtevaart. En, uh, ja. Uh, ja, eigenlijk bij ja, vrij veel apparaten die je gebruikt... zit toch iets van Intel in. Dus dat ja, is, uh, je hoorde hoor eigenlijk zo'n geluidje even laten horen. ting doen of zoiets uh, van Intel... Uh, ja, dat hebt een speciaal geluidje. Heb je daarvan. Maar nou, goed, uh, ze doen volgens mij ook heel veel in de, in de ruimtevaart. En ja. volgens mij, door de ruimtevaart komen wij met de techniek alles weer een stuk vooruit. Klopt? Dat Klopt. Is altijd, sommige mensen vinden het altijd zo onzin. Die ruimtevaart gaat zoveel geld toe Maar door die ruimtevaart, dat is echt. Een, ja, drie kwart van je. Uh, je telefoon komt uit de ruimtevaart en de rest komt door oorlog. Dus ja. wat dat betreft, alle twee gewoon stimuleren. Ja. Houden wij mooie telefoontjes? Ja, zeker. Dat is altijd wel belangrijk, zo'n tele goed telefoontje... waar je een beetje de blitz mee kan maken. Uh, nog meer dingen? Of hebben we het wel een beetje gehad? Dan gaan ja. we naar de verjaardag. We gaan eerst even een mopje muziek doen En dan daarna de verjaardag, wie er allemaal jaren zijn. En ook nog even een kopje, wie eigenlijk zijn overleden op deze dag. Uh, Critical Waves, T-shirt weather. Heb het eigenlijk wel een beetje gehad. Dus ik schat zo in dat dit de nieuwe single wordt. En die heet Forsels. Critical Waves en het heet Vossels. Uh, en dat wordt, ik schat zo in de nieuwe single. Want uh, T-shirt weather. ja kom op zeg. Die hebben we al zo vaak gehoord. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Het is uh, Toepak Leeftijd Radio. We hebben vandaag even het overzicht wie er allemaal jarig is. Wie jarig? Ja, een ja. Zeer, ja. 1967 werd Vin Diesel uh, geboren. Oh ja. Oh, wel met die lekkere armen. Ja, ja, ja, mijn vriendin is er geloof ik een beetje stiekem. Als ze films kijkt ze. Dus ja? uh, die is denk stiekem een beetje verliefd op hem. Maar ik ben toch wel blij dat zeg maar, ja? ze kon kiezen, hem of mij. En toen heeft ze toch mij gekozen. Ja, ja, ja, daar had ze het echt ze, tot met twee sprongen. Ja, maar aan. hij kende haar namelijk niet. <coughs> <coughs> dat was het, hè? Gewoon, oh, toch? is dat het? <coughs> nou, dat zou kunnen. Vandaag is ook vandaag uh, Glenn, uh, John Glenn jarig. En, uh, hij is 94 geworden. Hij is een oud-Amerikaanse politicus, maar voormalig ook militair en ruimtevader. Hij vloog aan boord van de Mercury MA6. En, en hij was als derde Amerikaan in de ruimte. En als eerste Amerikaan in de baan om de aarde. De eerste Amerikaan is een baan om de aarde. En uh, hij is uiteindelijk ook een democrat en senator geworden in Ohio. Dat was hij van 1974 tot 1999. Als je zijn carrière doorleest, dat is echt boeiend. Ik denk, maar eerst gewoon de ruimte in. Beetje stoer. En Later gewoon ook de politiek in. Ook nog wijze dingen allemaal rondgaan. En uiteindelijk is hij toch op latere leeftijd ook nog eens een keer de ruimte in gegaan. Ne 1998 is hij nog een keer de ruimte in gegaan. Dit is echt grappig. Dit doet een beetje denken aan die film. Uh, met uh, Clint Eastwood. En nog een paar van die oude mannen die dan ook uh, spelen. Dat ze drieën als oude knarren nog ook de ruimte in gaan. Dat doet dit erg aan denken. Dus uh, ja, die man heeft, heeft zich goed, uh, goed ingezet voor de maatschappij, zeg maar. Goed, nog meer meerjarigen? Jazeker. Sowieso uh, Darlene Conley. Die is uh, van 1934 en ze is in 2007 overleden. Denk je, ja, Darlene, wie is dat? Maar zij speelde Sally Spectra in uh, The Bold and the Beautiful. Wie? Sally Spectra. Darlene Conley. Ik heb uh, er nog nooit van gehoord. Nee, ik ga uh, voor... net een foto laten zien van haar. Voor, voor jouw tijd is het ook ja. volgens mij. Degene die vandaag ook jarig zou zijn geweest is uh, Nelson Mandela. Hij is ook overleden in 2013, hij was toen 95. En hij uh, was van het ANC natuurlijk. Ik heb pas alleen nog een beetje te lezen over het ANC. Dat het eigenlijk eerst een soort... Uh uh, Martin Luther King beweging was... om op te komen voor de, de, de, de zwarte. En de, de zwarte en blanke moesten gelijk recht hebben. Dat lukte toen niet helemaal aan het want hebben ze een militaire tak ontwikkeld. Die zouden eigenlijk uh, uh, aanslagen plegen... op, uh, uh, hoe noem je dat? op overheidsgebouwen overheidsgebouw... om toch af te dwingen... dat ze wel zouden luisteren naar de ANC. Dat liep een beetje uit de hand. Ik hoop niet of echt doden bij zijn geval. Maar goed. uiteindelijk is hij daarvoor veroordeeld... vanwege die opstand. En heeft dus twintig uh, jaar in de gevangenis gezeten. Uiteindelijk is hij daarvan vrijgekomen. En is hij het gewoon het beeld geworden van... Het nieuwe Afrika, moet nee, zou moeten worden. Ja, wel ja, ja. Dus, mooi. ja. Andere jarige? Ja, Michiel Huisman. Ja, oh, ja. 1981. Erg stoer. En uh, hij is geloof ik van films zoals uh, Volle Maan en uh, Nederlands acteur, toch? Ja, al hadden we het Volle Maan even vergeten. Hij zit natuurlijk uh, The Age of Reason zit hij nu, geloof ik. Nee, Game of Thrones. Ja, ook. ook. Ja, dat is heel, daar is hij heel bekend door, hè? Oh, maar dat zag hij ook zo goed uit. Oh, ik... God. Tony, dat ga ik niet meer redden voor mijn zestigste. Aha. Zo gespierd. Ja, hij, hij is ook nog niet zo oud. Nee, oud is hij? Hij is, is uh, 81. 81, dus uh, hij is uh, 34. 34, mooie leeftijd. Ja. Goeie stap om toen naar Amerika te gaan met zijn vrouw en met zijn dochter. Om daar helemaal te gaan maken. Hij denkt bij zichzelf: ik kan het ook ontzettend overal scheppen Ik ga naar Amerika en ik zal het zo van maken. Hij is gewoon naartoe gegaan en uiteindelijk, jabal. Ja, dat, dat, dat maakt het wel het leukste. Zeg. Ja, echt wel. In plaats van gewoon eerst aan te komen, Ik ga naar Amerika. En dan met hangende pootjes terugkom. Maar hij gaat er gewoon heen en denkt bij zichzelf: Ik, ik zie het wel. Uh, degene die ook vandaag jarig zou zijn geweest. is uh, Screaming Jay Hawkins. Het klinkt wel bekend. Maar je hebt er eigenlijk geen geluid bij. Dus ik zoek even op YouTube. en ik kwam dit filmpje tegen. Dat is heel vaak. Dit doet een beetje denken: Richard Pride die aan het zingen is. Een hele act voert hij op als een soort enge vent. Hij poet een spel aan, joh. Later is het ook door Clear Waters Revival nog weer gekufferd. Ge ge het origineel is van hem en daar heeft hij de grote hit mee gehad. Hij zegt die creep op het toneel, maar hij maakt er een hele show van. Hij is uiteindelijk uh, 71 geworden, overleden in 2000. Dus. Oké, okay, ja. Yeah. Screaming Jay Hawkins. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb wel meer uh, Elizabeth McGovern. Yeah. En uh, zij is van 1961. En zij is een Amerikaanse uh, actrice. En zij... Uh, kijk hoor, want... Zij speel, ja, ze is heel bekend. Ze is getrouwd met Simon Curtis. Maar ze... ze the Clash of the Titans en Kick-Ass speelde ze in. En uh, Shock and the System. Echt uh, bekende televisieseries. Zij speelde dus de moeder in Downton Abbey. Oh ja. Ik, denk, oh ja. ik kom er zo bekend voor. En ondertussen kijk... Oh ja, Downton Abbey was zij een prachtige, sophisticated lady. Okay. Ja, maar maar, maar wel, wel uit Amerika, maar die dan uh, zo'n oude Amerika, uh, Engelse hotshot had uh, getrouwd. Degene die ook jarig is, is hij wel? Rutger Hauer. Het is toch Floris dit, of is het? Nee, het is geen iPhone, dus is het is Floris. Paul Verhoeven is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 74, dames en heren. Jawel. Oh, Paul Verhoeven nog steeds actief. Hij kan soms heel bot zijn tijdens het regisseren van films. Maar hij wil tot het uiterste gaan. Hij wil alles eruit halen bij zijn acteurs. Goed. Kijk uh, ja, ging... is deze natuurlijk, hè? Die jij nog. Jack Jersey? Jawel. Ja, oh. Hij heet eigenlijk Jack de Nijs, nice, maar ik denk dat Rob de Nijs nice ook al bezig was. Dan denk je, ja? nou, dan ga ik geen Jack de Nijs nice heten natuurlijk. Jack Jersey klinkt wel bekend. Even een hitje van hem pak, hoor. Dat was een hit van hem. Dit was ook een hit van hem, hè? Dit. But, what the fuck? Dat klinkt wel heel bekend, Het klinkt als. Ja. ja, het is dat Elvis al... Zelfde uh, stem ook he? gewoon, ja, hè? Ab absoluut, absoluut, absoluut. gewoon. Jack Dursey, <kwijls> ook alweer overleden, zie ik. Hij ja. is uh, uiteindelijk bij 56 geworden. Hè? Ja, zo zie je, dat is killing, hè. De hele, de hele, dat je er zo bekend wordt. Maar, hij, maar het is ook, hij had ook de verkeerde bandnaampjes, want hij heeft ook in een band gespeeld. En die heette The Losers. Ja, ik denk, dat is gewoon niet slim. <laughs> Dus uh, ja, hij heeft allerlei beentjes gespeeld. de Fire Strings en de Flames. Ja, oké. Okay. Maar van 1965 tot 1967, dus de formatie The Losers. Oké, okay. <lastige> nou als laatste, weet je, die, die vond ik wel grappig. Die ken ik eigenlijk niet. Mia, en ze heeft momenteel ook wel weer hits. Maar één heel bekend plaatje van Mia. Mia is... verder? Van, van hoe oud was ze? Ze uh, nou, is vandaag is ze 38 geworden. En ze oh. heeft één leuk plaatje. En dat is deze. Wow. Oh. Weet je wat haar naam betekent? Echt een plaatje dit is. Weet je wat haar naam betekent? Nee. Missing in Action. Missing in Action. Ja. Oké, okay, vrij dus gewelddadige plaat. mix van crime, hip-hop, reggae en dancehall. Oké, okay, nou goed, ah. zij is vandaag 38 geworden. En de plaat die eigenlijk nu niet meer zou kunnen. Want ja, er is zoveel geweld in de wereld. Nee, dat is echt... Uh, dat, dat kan niet meer. Goed. Zover de verjaardagen. Volgende week zien we wel wie er dan weer jarig is. Dat er zo ver weg. Oké. Okay. Dames en heren. En uh, waar is mijn lijst nou weer? Oh. Ja, dat had ik al niet gehad bij de cursus. Dat je altijd je lijst bij de hand moet houden wat voor paardjes erin is. Uh, where did you go? Van de Satellite Stories is toepalig uit voor de radio. En, uh, ik zit nog een beetje te lezen in de krant. Over uh, schieten of niet. De politie is natuurlijk laatst uit, uh, zwaar onder druk komen te staan. Omdat druk Fuur, onder vuur. God. Onder vuur komen te staan. Dat is echt best wel heftig druk. Want ja, mogen ze nou wel schieten... Uh, of mogen ze niet schieten? Of uh, moeten ze gewoon de boel loslaten? Dus ik denk, nou ja, laat de verdachte maar daar vandoor gaan. Dus het is nu, uh, ja, het is best wel een gedoe. OM, die, uh, die was helemaal voor de politie. Zoals, ja, nou ja, uh, ze hebben uit noodweer gehandeld. Het gaat ook over een politieagent die uh, een vluchtwagen van een crimineel probeert uh, tegen te houden. En schiet daarop en raakt dus uh, de bijrijder. Die raakt gewond. En uh, nou, ze pogen tot, tot moord is hem te te komen te leggen. Dat is wel bizar. En de OM stond helemaal achter die agent. Ja, zo, ja dat hoort bij uh, de taken van de agent. Ja, ja. Maar de, de, de, de, de rechtbank... Of de, de, die heeft gezegd... nee, die heeft echt aangedrongen... dit moet nog een keer bekeken worden. En nu krijgt hij eigenlijk twee jaar. Dat is wel bizar. Wat mag agent nu nog in Nederland? Niks. Niks bijna meer. Ik bedoel... Ja, ze kwamen toch wel heel heftig in nieuws. Door die nekklem en de hoofdklem. En wat voor klem is allemaal gebruikt. En dat was natuurlijk uh, in uh, Rotterdam natuurlijk wel erg fataal afgelopen. Dat gaan ze nu weer tegenwerken. En al die filmpjes ook. Pas geleden weer een agent die een uh, verdachte arrestant meenam aan, een, uh, aan zijn motor. Was geklonken. Maar dat, kijk, dat, dat dat soort dingen worden aangepakt, snap ik. Maar, ja. Ja, Dit sorry, Ja, op een gegeven moment hebben we politie die... Ja, wat, wat die, die zo gaat staan, kijken hoe iemand in elkaar geslagen wordt. Want ja, als hij zelf wat doet... Dan, ja, dan, krijg, dan krijgt hij een zaak. Dan, zijn, en, zijn, en diegene ja. die, die, die, die komt in het ziekenhuis terecht of zo, niet eens ja. door zijn schuld. Maar ja. En hij wordt verantwoordelijk ge gehouden, dan... Ja. Uh, ja, maar nodig. de agent moet dus 750 euro betalen voor de kapotgeschoten kleding. Ja. Yes. En 3500 yes. euro smarte geld. Oké. Okay. <coughs> maar ja. ja. Ben je crimineel, word je aangehouden, krijg je geld. Ja, nou. Ik is, zeg, uh, eh, eh, is criminaliteit lonend. Er nou, stond vandaag ja. weer een vraag van jezelf, stelling in de krant. Uh, over is het nou een beetje lonend om, uh, lonen om crimineel te zijn. Nou, heel veel mensen waren het toch wel eens dat het echt wel lonend was om uh, criminele gedrag te doen. Uh, misdaad gaat toch meer lonen. Dat zegt 90% van Nederland. En 9% is het er niet mee eens. Criminelen zullen dit geweldig vinden, wat er nu uh, wat allemaal in de media terecht komt. De overgrote meerderheid van de lezers voelt zich een stuk onveilig. Ik vind dat weer een beetje te ver gaan, door te meteen denken van... oh, dan voel ik me onveiliger. Maar ik, ik heb wel te doen met de politie. Ik bedoel, Die is er om ons te helpen. Maar ja, ja dat, dat, dat kunnen ze bijna niet meer. Ze kunnen het bijna niet waarmaken. Want als er ergens geweld is, komt de politie. en Die moet eigenlijk toch net even meer geweld gebruiken. Ja, uh, om, om die, en ja, hoe doen ze dat? Dat, is, dat wordt steeds meer onder de groot glas gegooid... omdat iedereen het maar filmt. Je, wat ik me wel afvraag... waarom heeft zo'n agent dan nog een wapen? Ja, je zou bijna iets moeten gaan creëren... waardoor iemand gewoon lam legt. Weet je, ik vond zo'n elektrische, zo'n stroomstoot... dat vond ik altijd wel een aardig uh, alternatief. Ja, maar die is heel beperkt in afstand. Dat is weer het probleem. Ja, dat is, ja, ja en als hij wegreid, uh, die, deze man, deze agent heeft ook geschoten... omdat die auto uh, wegreidde in... dat was voor hem ook levensbedreigend of zo. Daarvoor schoot hij. Maar goed, daar zijn uh, opnames ja. van... en daar heeft de rechter anders over besloten. Als iemand hartpatiënt is... of hij heeft iets van een pacemaker of zo... En je schiet er een taser op, ja. Ja, dan overlijdt hij ook. Ja. Kunnen wij gewoon niet bij, bij geboorte een soort implantaat krijgen. En die zeg maar, op afstand gewoon, dat je gewoon een knop krijgt en dat je, er, ja. dat je neervalt. Dat je uitgaat. Maar dan denk ik weer, ja, dan, dan heb je zeg maar alle goedwillende mensen heb je ermee. Ja. En iedereen in het criminele circuit, die laat hem verwijderen. Nou ja, bijvoorbeeld, het kan wel zijn dat, zeg maar, als je op een plek bent dat die zeg maar, in een straal van 500 meter iedereen even lam legt. Zo. In een iedereen valt op de grond klaar. Het ja. is niet halber hè? Het is weer ik, uh, een, weer een bizar denk, plan, ja. dit ook. Ja. <laughs> ik ook gewoon geest... iedereen binnen 500 meter. Gewoon zo dat je, dat je hier met een kropje gaat staan. En zo, nou, die mensen daar in huis en daar in huis. Die ja, valt neer gewoon. Iedereen, die, die glazenwasser die daar op een, ja. uh, op een laddertje staat, die valt uh, wop, naar beneden. Heels. Nou, lijkt me een me goed plan. Ja, het is echt... Uh... Het is volstrekt onjuist. Goed, ik bedenk ook eens een plan. Maar ik heb nog geen goed idee ook dit. Ge ge gelukkig zit je niet in de politiek. Nee, nee daar kom ik ook heel af en toe wel weer eens achter. Zo. Uh, goed, het, echt, tand, tijd voor de Zandvoortse berichten. Eerst maar even een, een plaatje uit... Een mop Een mopje muziek. Ja, we doen altijd maar weer een mopje muziek. Uh, uh, uit de doos van uh, Marcus. Ja? Kids. Hij is er nog niet aan begonnen, maar hij denkt er wel over na, denk ik. Nou, nee Nee, hoor. Kids van... Ik zit te denken welke band is dit eigenlijk ook weer. Uh, ik, heb, ik heb het heel vaak gedraaid, dit. GM en... MGMT. Ja, ik kan, zegt, ik kan nooit de volgorde van de letters onthouden. MGMT... Dat... M en uh, Let's Pretend We're merit. vind ik dit even een beter plaat. Dat is toch ook even wat schuinig uh, taalgebruik. Let's Pretend We're merit. en uh, Let's Have Drugs. Weet ik veel allemaal, dat zit er allemaal in. Uh, en uh, dit was de het echte grote doorbraak. Grappig is dat hij op, uh, op iTunes werd die gratis aangeboden. En jawel, een halfjaartje half later werd dat een grote hit. Daar moest je er weer voor betalen, natuurlijk. <laughs> natuurlijk, zo werkt het allemaal in wereld. Uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ruim een half jaar geleden werd bekend dat er een nieuw museum zou worden gebouwd. Op het schoolplein, op de plek waar de vroegere gemeenschapshuis uh, stond... op het braakliggend terrein is vooralsnog helemaal geen activiteit waar te nemen. Wil je uw museum neerzetten? wordt verteld, Alles is de beurs, be, be, bestuursvoorzitter Frits van Loenen... die zegt, uh, die zegt ja, daar moet er heel veel werk gedaan worden. Er heel veel dingen uitgezocht worden. Hoe moet het eruit zien? Uh, hoe moet de geldstroom? Wat willen we hebben? Ze willen onder andere een uh, 380 graden overzicht van Zandvoort maken. En, en ze willen ook, zeg maar, uh, het helemaal terug in de tijd kunnen plaatsen. Dus dat vergt heel veel voorbereiding. En daar zijn ze druk mee bezig. Uh, uh, uiteindelijk uh, zegt beoogd directrice Anne Mayon dat ze al een tijdje aan het kijken zijn wie ze daarvoor aan gaan trekken. Uh, ze willen zelf niet het zwarte garen opnieuw uitvinden, het wiel zeg maar ook. Dus er trekken heel veel mensen daarbij aan. En ze denken: we zijn onderweg in 2018. Waar wanneer het klaar is, geen idee. Dus het is wel weer een bedreiging voor het Zandvoortsmuseum, want ze willen echt de geschiedenis van Zandvoort echt in een prominente plek. Geven. Maar de, de locatie is geweldig. Ja, en het ziet er ook op het getekeningetje, ik heb al eerder tekeningen van ze gezien, het ziet het er heel heftig uit, moet groot zijn. En het schijnt ook, uh, het is gewoon één man die dit hè? Het schijnt helemaal niet van gemeenschapsgeld te nee. worden bekostigd. Het is gewoon één man die wil dat. De gemeente zelf, die, uh, die heeft hier helemaal niets mee van doen. En nee. ik, ik hoor er ook niks over. Is het en... toevallig uh, een bankdirecteur? Ja, het zou iemand zijn die wel heel veel geld heeft, denk ik. Dat is op zichzelf mooi. Alleen, ik denk wel het Zandvoort Museum, dat, dat, dat, dat het Zandvoortse Museum, wat naast blijft bestaan, ik ben nieuwsgierig. Goed, andere berichten uit Zandvoort zijn. Ja, de Zandvoortse Boulevard is bezig met een grote upgrading. Althans, uh, voor wat het, uh, de visliefhebber uh, uh, aangaat. Uh, ja, Sean van Dam, een uh, strandplaatshouder van uh, nabij de, het Palace Hotel, heeft een nieuwe verkoopcar laten bouwen. Zijn collega's op, de, op het boulevardgedeelte die, die gingen helemaal voor. Uh, maar uh, volgens... Uh, ja, afgelopen vrijdag... Of eigenlijk vorige week vrijdag... Is, uh, is de kar uh, in gebruik genomen. En hij ziet er... Uh, moet ik zeggen... Ja. Is, uh, en wat staat car in plaats van die andere kar die hij daar had We Je moet even in uh, ja. de, oh, de, de, de, de, de, de microfoon praten. Je moeten even in de microfoon praten, ja. ja. ja. Uh, Anders versta je, je niet. Even andere kleur. Het ziet er even wat strakker uit. De, de telefoon? De, nee, ja ook. Nee, die, uh, oh, de tent. De tent ziet er even wat strakker uit. Zat je nou gewoon met je telefoon te spelen? Ja. Nee, ik zat even in een uh, portemonnee te kijken. Oh... Ik vind dat... Uh, eh, dat kan niet, okay. hoor. Ja. ja, goed. Uh, de andere stand voor zijn berichten zijn. Ja, afgelopen dinsdag was er een burgernetactie actie opgestart... voor twee vermiste demente dames. Ik was er één van. En door een snelle reactie van een Burgernet deelnemer werden de dames weer snel gevonden. En uh, ze waren dus lopend. En een van de dames liep met een stok. En uh, er uh, waren zijn ruim 700 deelnemers van burgernet. En niet slaat, heeft, niet slaat. En direct heeft een meneer gebeld. Die zag de dames al op het Raadhuisplein. En ze waren daar gewoon en ze konden gewoon weer overgedragen worden... aan hun begeleider. Blijkbaar eh, waren ze onder begeleiding. Dat ze ik. oh god, ze zijn weg. En, en ik heb daarnaast had ik nog een ander berichtje... dat er een scooterrijder gistermiddag gewond is geraakt... bij een verkeersongeval in Stantwoord-Zuid. Ze werd rond half twee s middags aangereden... door een automobilist op het uh, Friedhofplein in onze woonplaats. Ze kwam ten val, ze is opgevangen en door... Uh, uh, door, door het ambulancepersoneel onderzocht... en naar het ziekenhuis gebracht. En haar eigen man, die ja? reed op een scooter naast haar... die kwam met een schrik vrij. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, oké, okay, wat gebeurt. Heftig politieberichten. Oh, nou. Oh, nou, uh, de, de, de juf... En eigenaar van speuterspeelspaal Dribbel kwam uh, Maria Spirius... Spirius, hè? Grappig. Voor het eerst in aanraking met de vreselijke verschijnsel van de ziekte, stofwisselingsziekte. En uh, omdat ze eigenlijk toch weinig aandacht voor is, is ze daarvoor gaan lopen. En uiteindelijk heeft ze daar geld voor opgehaald. En uh, als tegenprestatie, even kijken, 20 september gaan ze ook toch de 10 Engelse mijl lopen. Uh, wist u dat meer dan 800 kinderen. Uh, diagnose stofwisselingsziekte krijgen... en meer dan de helft van deze kinderen uh, voor hun achttiende overlijdt. Dus dat is wel een ah, heftige uh, ja. uh, ziekte, deze stofwisselingsziekte. En het is goed dat deze uh, Marja uh, Spiritus, Spiritus uh, daar aandacht Spirius. voor geeft. Spiritus. <lacht> Spiritus. <lacht> Spiritus. Nou, <lacht> <Spirius. lacht> ja, goed. Ja, uh, en afgelopen zaterdag aan de, het eind van de middag... zijn twee mannen aangehouden van 19 jaar. Ze komen uit Amsterdam... Even belangrijk om te zeggen, natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja ze, ze hadden geprobeerd uh, een, een, een aantal uh, motoren en scooters uh, ja, stijlen. te stelen. En oh, uh, de politie heeft ze uh, kunnen aanhouden uh, op, op de Boulevard Bar Barnaar? Barnaar. Barnaar, ja. Barnaar, oké. Okay. Ik uh, wou nog alleen. vertellen Wat? Vertel het aan de Boulevard Barnaar. de heb en Ahoy. En daar liggen nog. Uh, petities uh, nog tegen de windmolens. Dat ze niet, uh, en dat heet dan locatie M. De Ver, ja? Dat ze uit het zicht geplaatst worden. En echt een dringend verzoek, dus van uh, de familie uh, van, van deze twee strandtenten: van, uh, Kom alsjeblieft, kom nog even die petitie tegen. Het is echt de laatste kans. Komen de, en, uh, komen de windmolens dan hier in zee? Jo, ze zijn duidelijk te zien. Heb je ze nog niet gezien? Als je ja. over de boulevard rijdt, dan zien ze. Zijn echt, komen hier windmolens zeg maar, aan zee? Gewoon hier. In de zeekom is dat. Ah, wist ik helemaal dan niet. Is nee, dat is een verrassing, ja. hè? Oh, misschien grommel, kunnen we daar nog wat tegen doen. Ja, precies. Kunnen we zelf een aandacht aan besteden? of zo. Echt. We nee. Ja, de politiek eh, steekt gewoon het hoofd in het zand. En denkt er heel veel geld mee te kunnen verdienen. Nee, we verdienen er niks mee, ja. Nee, was geld. <middels> Dat was uh, Empire van Sven Hammond, een Nederlands bandje. Uh, ja, ook in de wereldrijd door kwamen ze regelmatig voorbij. Misschien zijn ze wel de huisband binnenkort. Dan gaan ze al die oude meuk gaan ze coveren. Altijd zo leuk. Ik had zo'n altijd zo tenenkrommend. Als ze geen coveren, doe dat even niet zeg. Goed, laten we nog niet op de zaken vooruit lopen, Dat weet je allemaal nog niet. Het is uh, kwart voor tien in Zandvoort. En straks een tien uur, Goedemorgen, Zandvoort, Lijven, Uiteil. Hoogland, de lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Dus ga erheen. heen. Oh, was dat? Ik dacht dat hij dat brood wilde bestellen die man. Ja, zoiets dacht ik ook. Ja, belde net. Klopt, ik had net even een uh, lijntje met z'n... Heerlijk <lacht> zeggen. Goed, uh, nou, hoop te doen over de Grieken natuurlijk. Vandaag jij, ook. J, j, j, jij kookt vaak? Ik kook vaak, ja. Klopt. Vaak keer in de week. Maar, uh, dus ehm... oh ja, over Griekenland. Ja, vandaag in de krant lezen dat er ook nog een keer... Heel veel brand is. Heel veel borstbranden zijn. En ze denken dat echt door, door meerdere mensen is aangestoken ook. Dat is ook zo heftig. Wat, wat was er daar, een statement wil maken? Ik weet het niet, maar het gaat ook allemaal zo raar ook. Afgelopen ja, week ook met dat overleg en uiteindelijk zijn ze er niet mee eens. Maar oké, okay, nou ja, we doen het wel, we tekenen wel. We gaan wel, uh, jou horen, als jullie dat willen, dat, uh, dat pakket. 100 miljoen op Defensie en volgend jaar 200 miljoen en... Uh, de, de, de pensioenen gaan omlaag en de pensioenleeftijd gaat omhoog. En uh, weet ik wel wat, overal extra accijns op. Ik heb het hele lijstje met je doorgenomen. Ja, ik ben, ik ben benieuwd of we het gaan waarmaken. Ik ben nog steeds voor gewoon, want dat gaat uiteindelijk toch gebeuren. Ja? Gewoon die Grexit, van Griekenland, wap. Echt? Dat kan toch helemaal niet? Want ze hebben zelf ook nog euro's. Die zijn dan niks meer waard, maar die komen wel naar Europa, die euro's. Hoe ga je dat dan doen? Ja, dat is wel weer lastig. Ik bedoel, ze gaan gewoon euro's uitgeven. En die euro's zijn eigenlijk niks waard. Want, nou ja, dat lijkt me raar. Hè? Ze hebben daar, dat belastinghof hoorde ik pas alleen Ze hebben ook nog steeds een, een, een machine waar ze geld mee kunnen drukken. Nou, druk dat geld maar, <coughs> druk dat geld. Geef maar een euro Ja, maar dat, uit. dat mag niet. Nee, maar dat gaan ze waarschijnlijk wel doen. Ze gaan toch lekker dwars doen. Ja. Dat, dat zie je al die, die brandweermannen die de brand gaan ja, bestrijden. Die hebben niet eens een kostuum aan. Dan stel ze... Ja. Lekker dwars! Dat ja, is die, die ene reclame, weet je wel. Nee, ja. nee, er schijnt het schijnt dat heel de veel mensen. Dat is van Apeldoorn. Nee, nee, <laughs> nee. Ja, dat is ook nog. Dat is echt Griekenland, ja. Feestje maken en beneden staan er de, de, de sirenes aan en horen ze het in het even Apeldoorn. Ja. Maar goed, nee, het schijnt het, dat de brandhumanen daar actief bezig zijn de brand te bestrijden. Alleen ze hebben een uniform en een, een, be, be, ding is niet aan. De bescherming, kleding, beschermende kleding niet, omdat ze het niet hebben. maar ah, is het zo warm ook? Ja, nou precies. Zo ook. Dat wil je toch niet? Dat ding heet ja, plekken, plekken professioneel ook alweer. Maar Tsipras, ik denk zeker dat hij er alles aan gedaan heeft. En hij wil zijn, zijn achterbon ook niet afvallen. Hij, is, uh, ja, hij staat echt tussenin. Hij ja. kan geen kant op. Hij, hij is, is ook echt een Griek. Ja. Hij kan het ook niet verlogen dat hij uit Griekenland komt? Maar ja, hij moet ook een beetje tegen Europa ook laten zien dat hij het eigenlijk wel wil. Maar ook weer niet. Dus een moeilijk pakket. En ik, ik denk zeker ook, ik, dat het over vijf jaar weer ellende is. Ik denk ook dat uh, nu heb je uh, de VVD die dan zijn verkiezingsbelofte heeft uh, verbroken. Ja. Wat uh, Rutte <laughs> gaat doen, ja. Die zeg maar wat ze nu gaan uh, toneelspelen, is dat uh, uh, ze weten dat, het, dat ze eigenlijk niet, kun, niet nee kunnen zeggen. Nee? Dus uh, Rutte gaat zeg maar de kant van ja kiezen. De VVD van nee, zodat ze toch niet helemaal de kiezingsbelofte verbreken. Oh, ja. Uiteindelijk, als de regeerperiode erop zit... was Rutte waarschijnlijk toch al van plan om te stoppen. Dus die stopt. Die ja. gaat ergens in een bedrijf gaat die veel geld verdienen. Echt en... waar? Ik twijfel of hij echt wel wil stoppen, joh. Dit is helemaal zijn ding, hoor. Ja, nou, ik ja? weet het. Ja? Ik, ik, ik, ik zie dit wel gebeuren. Ja, okay. En uh, vervolgens uh, gaat de VVD... heeft gewoon... Ja, want de VVD komt nog wel achter de verkiezingsbelofte. Dus daarmee maken ze een heleboel goed. Okay. En, en zo kan Rutte gewoon toch doen wat er moet gebeuren. En want ja, okay. als Europa, zeg maar, als, als wij als Nederland opeens tegen heel Europa. Ja, dat, dat, toch, dat ligt ook lastig. Ja, ja, nee, je moet het ja, is allemaal. Heel technisch moet je goed spelen. En dat is politiek. Dat is politiek, ja. Ik geloof ook, ja, ontkom je niet aan dat je dingen. Het gaat ook allemaal geld kosten. Blijft ook geld kosten. Ja, ik sorry, ik blijf altijd de zeiken over het geld, maar het zijn niet een paar centjes. Miljarden gaan erheen gewoon. Weet je hoeveel mensen in de zorg daarvoor kunnen gebruiken? Ik hou me hart vast dat ze straks denken dat er nog weer extra af moet. Ja. Ja. Goed, jongens. Eindeloos dit. Ja, moeilijk. De loos. Daywave, Ik ken het niet. Ik heb er even op gegoogeld. Leuke vet. Is er een eentje. Maakt een beetje surfmuziek. Moet je al aanspreken volgens mij. Denk nothing at all. Surfmuziek. Klein golfje heb je dan, hè? Heel klein golfje. Oh, er ik elke keer van het bord af. Dan zeg je zo: irritant ook gewoon. Daywave. Een band. Ik ga op zoek naar zijn naam. Ik kan ze gewoon niet vinden. Heb je het wel gevonden? Maar, nothing at all. An... Oh, heet deze plaat? Sorry. Nee. nee. Ik heb hem nog niet gevonden. Ik maar... op mijn Mocht mag, mag je nog willen surfen? Mijn surfboard ligt nog op het dak. Dus ja, je kan we, zo. We, we kunnen zo erin. Ga je, ga je zo surfen? Ja, dat is wel de bedoeling. Oh, gisteren, maar, jongen, waren er zoveel mensen aan het kitesurven. Dat was echt geweldig. Ja, het gezien. was echt bizar. Het, uh, Heeft ik, het ook, heb jij, doe jij dat ook? Ja, ik, ik zat in... Nee, dat is mijn te dure hobby. Oké. Okay. Ja, maar ik zat, ik zat in, uh, in Wijk en Zee gisteravond. Ja? Hier moet je parkeren, geld ja. betalen en ja, zo. Dat is allemaal vervelend. Ja. Dus ik zat in Wijk en Zee. En we lagen echt met 40, 50 servers lagen we in het water. Ja. En op de achtergrond allemaal kitesurfers. En dan dat zonsondergangetje. Het was prachtig. Magisch, het was echt, hè? Magisch ja. is dat dan. Ja, leuk. Maar uh, ja, die kitesurvers, je moet ze nog steeds... Ga eens weg, Meo. Ga eens weg. Ja, komt het komt op jou of uh, vanwege die oh, uh, of die die mijne. En zo. Ja. ja je moet je eens wassen, Als je te veel lang je zeilig, dan ruik je naar naar uh, uh, goed naar vis. Uh, uh, goed. Uh, ja, over Meo gesproken. Hier in Zandvoort is het te gek voor woorden, uh, Meo. Maar ook kauwen en spreeuwen, zag ik. Of, uh, ja, is ook uh, uh, heel erg brutaal. Kraaien. Ja, Hier Al hebben we er, of in hebben we er ook last van. En uh, we hebben de afgelopen weken hebben hadden we een nestje ergens op een dak. En wisten die precies waar. En ja, toen kwamen ze uit. Toen zaten van die kleine meeuwtjes op het dak. En ik had bijna de neiging om het dak te klimmen. Maar ja, dat was bij de buren. En die waren er niet zo blij. Maar ik dacht, dat moet je weggooien. Want op een gegeven moment worden die meeuwen ook, weet je ja. wel. Uh, worden het bijna haantjes, weet je noemt. Die gaan hun nest verdedigen. Dus als je een beetje hoger komt dan hun nest. dan gaan ze je aanvallen. Dus ik ben een paar keer op het dak geweest. om even mijn zonnepanelen schoon te maken. En even te kijken. Die worden gewoon echt aangevallen. Ze komen echt met een duikvlucht op je af, weet je wel. En uiteindelijk was de bescherming ja. zo hef, heftig die ze deden... dat ze mensen op straat ook gingen aanvallen. Omdat, ja, die kwamen dan zeg maar een beetje te dicht in de buurt... en dan duikvrug zo vlak langs. Ja, het is, hey, ik, ik zit even te kijken. Ik had een hele beeldje van die uh... meeuwen. En die, ik zet hem wel even bij ons erop. En dan zie je echt een man die wil een haring pakken. Ja. En op het moment dat hij die haring... ze eh, heeft zijn lippen al om die haring heen... Ja. en dan komt er echt een meeuw tjoep, en hij is zo weg. En ja. die man heeft alleen maar hij komt echt met de schrik vrij, weet je wel. Dat is echt een verschrikkelijk. Zo brutaal gewoon. Ja, het is echt niet het normaal. Is, ze hebben echt maze gewoon dat ik mijn luchtbukje heb. Deze is het. Ik zal hem wel even okay. bij ons nou, erop zetten. Het is echt uh, verschrikkelijk deze. Ik ga hem even zo verkijken. En daar komt oh, hij. Ko hij Ach. gaat echt op zijn hoofd zitten. Half op zijn hoofd zitten, ja. Die is echt getraind, ook gewoon niet meer. Erg, hè? Maar ik weet niet of ik hem nou. Ik zal hem wel verdelen op onze website. Het is echt verschrikkelijk. Kijk eens alsjeblieft uit, want het is echt verschrikkelijk. Het is ook wel dat je denkt, van waarvan is dit gefilmd? Het zou ook een animatie kunnen zijn. Nee, nee dit is wel echt Ik waar. denk dat het wel een echt filmpje is. Nou ja, goed, nou, dat is ja. allemaal wel. laatste platen voor 10 um, uur. Ik, ben, ik heb gevonden hoe die heet. Yo heet hij? Jackson Phillips. Jackson Phillips, dat was dus uh, Day Wave. underneath how close we are? Love you back. In de zaterdagmorgen nog even terugkomen op vorige week. Is de vorige week nou eigenlijk een uitzending geweest of uh, was het even, even stil op de zender? Nee, er is geen uitzending geen geweest. Uitzending ik heb echt mijn best geweest. gedaan. Oké. Okay. Maar uh, helaas. Nee, hey, maar wat zie ik hier nog even? Mag ik nog even vragen? Ja. Is het nou zo dat de Tour eergisteren in Rotterdam was? Hij is dan helemaal Frankrijk doorgereden en toen in Rotterdam. Uh, sorry, ik, uh, ik ben niet zo van de fiets. Ik heb geen idee. Zijn ze oh, ja, in Rotterdam nee, geweest? Nee, nee, ik zie hier een foto en... De, Zeggen ze dat de hele van geflitst is in Rotterdam. Omdat ze allemaal te hard reden. Wauw, het is dit bericht die even kijken Nee, 18-7. 18, oké. Al of het vanochtend. Ik, ik, ik luister altijd heel veel Radio 1. En ik word er allemaal gek van wat het gezeur over toera... Hey, ja, dan gaan ze weer, dames en heren! Hou eens even op over de ja. stomme sport. Maar goed, ik ben echt uh, aan sport. Ik heb echt hekel aan mensen die nee. dan eindeloos op een monotone stem gaven. Ja, dat nou, ging eigenlijk niet zo goed. Nee, ik had last van mijn knieën. En dat wouwelt maar door. Komt het nog een eind aan? Ja. Ik vind de tour, uh, de, de, de, nee, weet het? Uh, de vierdaagse straks, die vind dan weer grappig. Als die mensen dan allemaal lopen. En dan, uh, ja. Maar we, alleen van, ik weet het, ja, we lopen oh. voor uh, deze ziekte. Nee hoor, wij lopen voor die ziekte. Ik loop voor mijn vader, die is overleden. Dan denk ja. ik van... Doe eens even gewoon. Nee, er zit nooit echt iemand tussen. Nee, ik loop omdat ik het leuk vind. Ja. ja er zit altijd een, diepe, dat vind een ik ook, diepere relatie. diepere lading, hè? Ja. Dat dat laging, ja. ja ik, gewoon. Ook, ik ben dan begonnen met hardlopen. En, ja. Ik heb, ja, ja waar, waar loop jij voor? Nou, dat, is dus, dat vind ik <laughs> ja. dus echt. Je, dan schrijf je je in op zo'n hardloopwedstrijd. <laughs> ja? En dan is het. Wil je doneren voor dit? Wil je doneren voor dat? Je loopt voor dat. Je loopt. Nee, ik wil een hardloopwedstrijd lopen. Ik wil helemaal niet Ik wil winnen. Dat is het. Dat ja. is het prijzengeld. Is nee, nee, het ja. gaat allemaal weer naar een of ander goed doel. Ja, we hadden de cabaretjes die, die zeiden van ja, we doen dit. En dan kwamen ze terug op Schiphol. Ja, en uh, iedereen heeft ons gesponsord en we hebben nog 3,50 voor het goede doel. Ja. <laughs> Toch wel van genoten van een uh, ja. reis steeds, weet je wel. Even ja, het die, is wel uh, helemaal een hype om ergens voor te lopen. Ja, maar ja, ja. oké, okay, we moeten niet helemaal zwart maken. Het is ook wel weer goed, want er komt soms goed heel veel geld op, op een goede plek. Ja, nee, tuurlijk. Maar nee. Nee, ik, ik heb wel steeds meer uh, de neiging om toch geld te geven aan kleine projecten. Niet aan grote tuurlijk, projecten. dat vind ik veel leuker. Ja, dat is gewoon dat je denkt van nou, één klein project komt van de grond in plaats van dat het weer op de grote hoop komt. Ja, en dat er dan weer zo'n... Uh... Zo'n ja, grote man met Food uh, ja, ja, ja, weggaat. Ja, ja, precies. Voor jouw geld? Voor jouw geld. Ja. De, maar hij moet goed leiding geven. Dat komt heel veel ja, bij dat, kijken. Dat, dat, goed ja, hij geeft, draagt ja. de verantwoordelijkheid Ja, dat ja, ja, ja. is wel allemaal, allemaal <laughs> goed. Goed, uh, waar we het nog meer over moeten hebben. Nou ja, vorige week is dus uitzending. Ik was namelijk op Vlieland voor de, voor de weekend. Ik was even bij de kinderen die ah. even daar anderhalf week hebben daar gezeten. Ja. Met, met, met vrouwen, niet alleen dat ik ze daar gedumpt heb. Maar dus dat was best wel even leuk. Je, heb je, je kinderen ook weer meegenomen ja, of klopt. heb je die daar gelaten? Ja, ik twijfelde wel. Ik denk het is wel lekker op zijn eiland, weet je, lekker gesloten. Dat ja, gebeuren. Is, nee. dus, maar je hebt wel heel veel decadente mensen die daar al jaren komen. En Als je daar een beetje te veel lawaai maakt. Nou, je mag je niet bij de tent, nou, bij de tent ballen, hè, dat mag niet. En dan trekken ze hun kop zo vanaf. Wat ben je nou te gaan het doen? Dan denk ik, oh, het is ook wel een beetje decadent gedoe daar. We zitten in de tent, maar wel een beetje van, van, van niveau zijn we. Dus nou, daar moest ik wel een beetje winnen, maar later heb ik ook gewoon meegedaan. Dus dat kan ook wel. Nou, nog een paar dingen die we moeten melden. Ja, of, uh, ik hoor heel van de week. Ik weet niet helemaal precies hoe het ja? zit. Maar ik geloof dat ze beginnen op internet. Maar ze willen uiteindelijk naar een echte zender toe. Ja. Een zender voor boeren. <laughs> Oké. Okay. En het wordt een tegengeluid tegen ja? uh, de dierenbescherming en de milieuorganisaties. Oh, okay. oh, dat is op dat wel, dat wel, wel goed.